van Brakel met het NOS journaal. Kiezers in de Etsdelen kunnen al naar de stembus. In het Caribisch gebied en de Stille Oceaan zijn de stembureaus geopend voor de beslissende ronde in de Franse presidentsverkiezingen. In totaal 900.000 kiezers brengen daar hun stem uit. De stemming is daar eerder, zodat de einduitslag vanavond in Parijs bekend kan worden gemaakt. Zittend president Sarkozy neemt het op tegen de sociaal-democraat Hollande. Die doet het in de peilingen een stuk beter dan Sarkozy. Bronnen rond de president houden dan ook rekening met een nederlaag. Een ingewijde zei tegen persbureau Reuters dat Sarkozy alleen door een wonder kan worden herkozen. In Frankrijk gaan de stembureaus om acht uur open.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 That's Is oh, no. I thought a pussy can't have nothing you www.zfmzandvoort.nl Dit is nog een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 Zover er maar juist bij was. En dat ik dan Jim uit Idols was. Ik dacht die dik uit de jury was. En bijna nog steeds bij was. Dat ik gewoon een dag niet mezelf was. Dat ik alles, was, wat jij was. En jij was dan die kus. En bijna nog steeds bij ons. En jij dan nog steeds.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 Dit is 3.55 De grootste hits van Europa. De betrouwbaar maar wel origineel. In the Euro Breakdown of CFM, the, the countdown of the continent.